Voetbalclub Excelsior heeft alsnog aangifte gedaan tegen een groep supporters van FC Den Bosch... nadat zondagspeler Mendes Morera racistisch was bejegend vanaf de tribunes. Mendes Morera liet eerst weten geen aangifte te doen... en liet het initiatief bij de vervolging van het incident aan de KVB. Excelsior deed vandaag ook een oproep aan de supporters om in de thuiswedstrijd van aanstaande vrijdag tegen Volendam in de 18e minuut een rode kaart uit te delen aan racisme. 18 is het rugnummer van Mendes Morera. RTL haalt de reality-serie De Villa per direct van de buis na twee incidenten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In twee verschillende scènes dringen mannen zich s'nachts op aan vrouwen. De vrouwen laten duidelijk merken geen zin in seks te hebben. Toch blijven de mannen het proberen. In het programma op RTL 5 worden vrijgezelle deelnemers op vakantie gevolgd. RTL haalt de uitzendingen ook offline. De zender biedt excuses aan en zegt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen wordt het een graad of 10. Naast wolkenvelden komt soms ook de zon even tevoorschijn. In het wekeinde is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is op een aantal wegen nog steeds behoorlijk druk zo tegen het eind van de spits. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je nog een half uur vertraging tussen Vinkenveen en Maarsen. Na een aanrijding is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A7 van Zaandam naar Horen is de linkerrijstrook dicht tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar moet je nog rekening houden met 55 minuten extra reistijd. En op de A10 de ring van Amsterdam een kwartiertijdverlies tussen Amsterdam-Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer. Daar staat nog 4 kilometer file. Dat is aan de zuidkant van Amsterdam richting Almere. Het staat ook nog vast aan de ring oost van de stad richting Den Haag. Daar zijn drie rijstroken dicht. En dat is tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer. Na een ongeluk heb je daar nu 10 minuten vertraging.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 Ja, kijk op de kleuren Ja, dat is prachtig. Dat is echt prachtig. Ik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 En dan... en dan zie je dat er ook weinig, duindoorns zijn ook weinig zie je? Ja. En als er geen aan zijn, is het een mannetjesplant. Oké. Okay. En als die oranje blo bloei, oranje bestjes staan zijn, uh -huh. dat is een vrouwtjesplant. Oké. We zien dat dit veel meer mannetjes zijn. Ja. Zie je? Ja. Nee, alleen nee, maar ja. Ah, nou, bijzonder. Ja. Nooit geweten. Kijk, zo, zo, vang je weer zo top, hè? <laughs> In het programma. En voor de luisteraars natuurlijk ook leuk om een keer. Dit soort informatie van ja, dichtbij op hoog niveau Zeker. te beluisteren. Hoog niveau. Hè. Nou, dit vind ik een de mooiste bomen uit de duin, die waar we nu langs gaan lopen. Ja? Dat zijn zomereiken. Zomerhekken? Zomereiken. Eiken, oké. Okay. is dus een zomer. Vrijwilliger van het museum. Ja en voorzitter en secretaresse. Zo. En dit is dat... penningmeester. Is de penningmeester. <laughs> en daar is de penningmeester. <laughs> zo zo. En en wat wat gebeurt er in het museum allemaal? Ja. Jullie benieuwd, Sissy? Uh... Nee nee nee nee jutters. Ik zit bij het jutters. Oh jutters museum. Niet bij het grote museum. Oké okay, oké. Okay. Het jutters museum. En dat zit uh, uh, ah, zeg nou, maar aan de in de boerderij. Ja. Waar vroeger de politie zat. Ja. En hey, wat zit er onder die luiken, Joke?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 Oh lekker! Weer een snoepje van Oh lekker! Ach, Kees oh. komt altijd met heerlijke snoepjes. De luisteraars zijn, er al, zijn het al gewend. Ik is gewoon een doodse dorrit. Zelfs dan is helemaal niks. Maar, even kijken, even kijken. We gaan even kijken. We gaan en voor ons is het helemaal te gek. Dus ik heb geen vlag gekocht nog. <hijs> <hijs en je hebt ook nog geen poster. Nee, er was wel een item op nieuws hier.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 Bijzonder. Dat is een daar die schoonmoeder. Ja. <laughs> als je geen leuke schoonmoeder hebt, natuurlijk. hebt een leuke ik heb een hele leuke schoonmoeder. Schatje. En daar staat ook weer een huis. Ja, dat is ook soms, soms, soms een huisje met stroom denk ik. En dat huisje wat zeg maar, aan de andere kant staat, hè? wat nu verbouwd wordt. Dus als je naar de brede rode straat van de brede rode straat ga je daar uh, in. in. Ja.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 Van der Vliet staat erop. Ja, elektrische spanning. Ja, elektrische spanning, verboden toegang. Het is wel helemaal nieuw. Ja, het helemaal nieuw. Bouwjaar. Dat staat er dus zo op, jongens. Ja. Twee. Wat staat er nou? 2016. Ja, dat nieuw. Maar wat het is. Heb, ja, sorry, ik, uh, maken hebben, hè? Ik denk het, hè? Ja. Maar ja, ik zie geen. Ik uh, zie geen staan hier. Ik wil waar ze gaat. Ik denk en Cause every time that she gets close, yeah.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 Nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. They En hier is natuurlijk ook veel in de oorlog gebeurd, hè? Ja, zeker, zeker. En wat, wat, wat... Uh... Duitsers hebben hier natuurlijk fantastisch gehad, hier in die bunkers lagen hier. Ja, mm -hmm. weet je, de keukenbunker, de ja. natuurpad. Nou ja, er zijn een stuk of 1, 2, 3, stuk of 6, 7 bunkers. Ja. Nou, die moesten daar gewoon wachten, want ze dachten natuurlijk dat de invasie vanuit het zee zou komen. Ja. Dus die hadden, die, hadden, die hebben de tijd van hun leven gehad hier. Die hebben helemaal niks gedaan, natuurlijk. Nee, niet. Nee. Fantastische tijd gehad. En was dat in de zomer?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 en rond mei, 4 mei, maar dat is meeste vakantie, maar daarvoor of daarna gaan ze dat herdenken. Dan leggen ze daar een krans neer. Vroeger waren het echte kransen, maar in wat met de herten. kan oh, dat niet meer. Oh, Die worden allemaal leeggefreten. <laughs> die worden allemaal opgefreten. Dus dat ja. hebben we een plastic. een soort. tabrozen. Oké. Oké. Hé, en dat hele oorlogsgedeelte, uh, die, die, die, die muur. Loopt hij ook door deze duinen? Welke muur? Nou, de muur die ook... Uh... In, in, in, in, in, bij de Sovia bedoel je, bij de sporen? Ja. Nee, die loopt, die loopt daar niet. Die loopt daar niet? Nee. Want die loopt, ken je Omstraat daar, hè? Ja. In die hoogte. Ja, ja, ja, ja. Ja, daar speelden wij vroeger altijd. Nee, die loopt eigenlijk door tot voor Zandvoortslaan, hè? Bij die villa die daar staat, uh, het heem of zo. Ja, ja, maar hij loopt ook door tot aan Noordwijk. Oh ja? Ja, daar zien we ook. Als je naar Noordwijk fietst... Hier vandaan, over het pad. Ja. Dan, kom je, dan kom je, kom je ook. Oh. Ik denk dat het dezelfde muur is. Want daar lijkt het wel heel erg op. Ja, natuurlijk, ja. ja. Maar dat is, dat, dat is toch on, maakt toch onderdeel van de Atlantic Wall, ben ik nog geen. Dat ik zou Maakt die muur uit. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Dat is onderdeel van Dat loopt gewoon langs hele tot. We of, de redden of, de hard, jongens. Ja. I bye, you bye, know bye, you bye, bye, forever bye, bye, bye, bye, bye, you bye, not a bye, bye, your friends to open bye, bye, We zijn heel erg druk. De meisjes en, uh, en Kees. We snakken naar adem. Ik snak gewoon ja, sorry, adem. Ik, nou, ook. ik zie het. En Kees is, Kees is ook niet de jongste meer. Dus, uh, jullie moeten wel Kees een klein beetje in de gaten houden. Straks. straks, straks ja, We moeten achterlopen. Straks valt hij dood neer. Wij proberen natuurlijk ook en de natuur een beetje in de gaten te houden. <laughs>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 En dat zijn die komen dan uit Rusland. En die overwinteren hier. Meen je dat? Ja. Die komen vliegend uit Rusland? Ja. Verstelbaar. Grappig. Het is echt een hele mooie... Ze ziet het water liggen waar je staat. Echt fantastisch. Maar die zijn er nog niet. Het is nog te warm. Maar Joke, hoe groot is het nou? De hele waterlijn. Heel groot. het loopt tot Noordwijk en hè? Ja. Het is echt een ent, hè? Ja, het is heel groot.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 Klopt. Hoe komt dat? Weet ik niet, geen idee. Ze hebben natuurlijk die bronsgat, dus die mannetjes zijn hier naartoe terug. Ja? Ik, weet, dus ik denk dat ze wel gekomen, hoor. Ja, ja. En dat ze maar, kijk, deze zijn, dat kijk, die ik voor. Ja? Die is van mei, dit jaar, juni. Ja. je kijken hoe klein die nog is. Ja. Als daar dus wat... Dat dus is dus echt een bambi. Als er die echt flinke vorst komt, overleeft hij het niet. Meen je dat? Nee, die overleeft. Oh, nee? Nee.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 Wat is het hele mooie loofhout? Kees, avontuur, avontuur. <laughs> Tot in het avontuur. Oh, oh. we hebben wel kijk, kijk in de hemel, het met Kees? We hebben desktop. Kijk, en hier hebben we een hele hoop hertjes. We rennen allemaal weg hier. Dat moet je wel, Dat daarom zei je ook dat het zo'n. Komen we dit wat langs jouw boom, Kees? Oh. De boom, de boom. Heb je een eigen boom, nou, Kees? Ik boomkees? Ben dat lang niet geweest. Ja. Zijn we Hoe heet die boom? weet ik niet. Maar ik weet niet waar die staat, Kees. <Democrat. toss study> nee, maar Joker weet het ook. Ik vind het wel grappig dat uh, Joker weet alles. moet eigenlijk voorlopen, maar loopt achter. Ja. Meestal. Ik loop letterlijk en figuurlijk achter. Kijk, en hier uh, gaan we het bos in. Ik sta niet bij jouw boom. Hoe voel je je nu? Nou, vreer, vreer. ik vind hem ook wel eigenlijk heel erg mooi. Ik ook. Hij is prachtig. Dit is jouw is van de allermooiste bomen van de wereld. Vandaar dat het een Keesboom is. We <laughs> zit echt niet meer. Dan moet je er niet een foto dat van nemen. We hier nooit, maar dat, we zijn hier met, met sneeuw geweest. En ja. toen uh, is het allemaal... Uh,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 Uh, kijk uit voorzichtig, weet je. Ja ja. En dat heet fieten. Ja. Grappig.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 In het gebied, dat er daar heel te oranje komt. Nee, niet dat mensen denken dat we het hier over de Oase Bar hebben. Nee, nee, nee, zeker niet. <laughs> dat is alweer een tijdje geleden. Dat is alweer een hele lange tijd geleden. Dan ja. kon je ook alweer doorsluiten, Dan kon je goed je door een hele leuke kroeg. Ja, dat was zeker een leuke kroeg. Ik ben daar... Ik daar heel vaak. Ik ook. Zeer regelmatig geweest. Werd naar links. Bert naar links.